Argentinië en Chili hebben een waarschuwing uitgegeven... wegens de verhoogde activiteit van een vulkaan in het grensgebied. In beide landen geldt nu code oranje, de op één na hoogste waarschuwing. Boven de vulkaan hangt een 800 meter hoge rook- en aswolk. Het gaat volgens nog om een kleine uitbarsting... maar veel mensen hebben het gebied uit voorzorg verlaten. In een Chileense dorp aan de grens regent het asdeeltjes. Verschillende vluchten van en naar het Argentijnse toeristengebied Bariloche... zijn geannuleerd vanwege het slechte zicht.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 In het Haagse west ziekenhuis heeft een alarm tot grote opschudding geleid. De brandweer rukte uit met groot materieel, omdat mogelijk radioactiviteit was vrijgekomen op de vierde etage, waar vaten met nucleair afval staan. Maar de metingen leverden niets op. Uit een van de vaten is wel vloeistof gelekt, maar van straling is geen sprake. De rest van het west ziekenhuis heeft geen last gehad van het tumult.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 Ja, een hele goede nacht en leuk dat je luistert naar de wereld van Filemon. Deze week inderdaad niet met Filemon. Hij gaat niet de wereld over, maar aan mij de eer. De komende twee uur vliegen we radiofonisch naar de Filipijnen, Engeland, Servië, Curaçao, Spanje en Engeland. En bespreken we met onze correspondenten vier verschillende thema's aan de hand van de actualiteit. Want hoe vieren onze correspondenten de donkere dagen van kerst? En zitten ze dan ook verplicht aan tafel met de Schoonfamilie? En wat ligt er op die tafel? Een kalkoen misschien? Daarna de vraag hoe gemakkelijk het is om aan een wapen te komen in het buitenland. Dit natuurlijk naar aanleiding van het drama in Newton afgelopen week. En in het tweede uur van de Week van Filemon gaan we het hebben over goede doelen. Wordt er in het buitenland ook massaal geld gegeven aan drie dj's in een glazen huis? Of hebben ze daar andere tradities? En we sluiten af met een dansje als we het gaan hebben over muziek. Dat en meer de komende twee uur in de wereld van Filemon. Radio 1, BNN. De wereld van Filemon met Bart Meijer. Ja, tot gisteren werden we nog helemaal gek gemaakt met verhalen over doomsdag of de apocalyps. Volgens een oude Maya-kalender, waarvan we natuurlijk al lang wisten dat die niet klopte, zou de wereld op 1 20 december 2012 vergaan. Maar goed, zoals je merkt, ik ben er. En als het goed is, mijn correspondenten ook. En ik ben heel benieuwd of ze dan ook daadwerkelijk hangen. En natuurlijk of er ook in de rest van de wereld over Doomsday is gepraat. Eerst maar eens even naar de eerste correspondent van het uur. We hebben er drie. Annika Hamelink, ben je er nog? Hoi, ik ben er. Ah, gelukkig. Yes. En jij ook gefeliciteerd hè, met het feit dat de wereld er nog is. Dat is fijn, hè? Heb je in spanning gezeten? Nou, uh, ja, een heel klein beetje wel. Het regende hier gisteren heel hard, dus toen dacht ik... oh, dat is wel heel gek. <laughs> ja, je gaat dan aan alles twijfelen in één ja, keer, precies. hè? Maar uh, hoe, hoe was dat verder onder de Spanjaarden? Uh, nee, ja, er werd een beetje hetzelfde over gedaan als in Nederland. Gewoon eigenlijk wel heel grappig, de hele fenomeen. Ja, toch? Ja, ja, en het wordt een beetje uitgebeid. Ja, precies. En hier ook net zo. Dus, nou ja. Precies. En, en überhaupt, de Spanjaarden zijn ze een beetje uh, bijgelovig. Wat dat betreft, zijn ze er gevoelig voor voor soort dingen? Ze zijn er wel gevoelig voor. Gevoeliger dan Nederlanders. In dit geval niet, maar er zijn wel andere voorbeelden van te noemen, inderdaad. Van echt hele gekke dingetjes. Nou, daar gaan we het misschien straks nog over hebben. Fijn yes. dat jij er bent. Dan gaan we naar onze uh, tweede correspondent. Niet zo gek ver eigenlijk, maar uh, wel aan de andere kant van de plas. Martijn, ben je daar? Ja, ik ben er in ah, Engeland. Kom. Jij ook nog? En Engeland ja. zelf ook nog? Ja, ja, ja. Ik, ik moest nog een uur langer wachten. Want het is hier natuurlijk een ander... We zitten met een uur tijdverschil. Maar uh, we hebben het... Uh, ik heb het ondanks dat langere uur wachten ook overleefd, uh, de <laughs> apocalyps. Gel, gelukkig maar. Je twijfelde niet. Je zat dan niet, niet een uur te wachten. Je dacht, ja, uh, waar blijven ze nou? Om heel eerlijk te zijn... Om heel eerlijk te zijn, ja ik niet sowieso, maar de Engelsen ook niet hoor. Het interesseerde ze echt heel weinig, kan, kan ik je melden. In Nederland was het grotere uh, nieuws. Ja, is dat zo? Is, uh, zijn Engelsen daar uh, dan weer nog nuchter voor? Dat weet ik niet, maar het is bijna kerstmis. En daar zijn ze niet zo nuchter over. Dus daar hadden ze eigenlijk meer uh, zeg maar zorgen over. Dat ze op de tijd de shopping uh, allemaal gedaan hadden. En een kalkoen besteld en dat soort dingen. <lacht> nou, Kerst is ons, ene thema, eh, ons eerste thema, dus daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, goed dat jij er ook bent. Dan is het natuurlijk maar de vraag of uh, Servië het ook heeft overleefd. Mitra, ben jij er ook? Ja, ik ben er nog. Ah, dus wij hebben het hier ook uh, allemaal overleefd. Gisteren. Heel ja. fijn. Maar uh, jij hebt een bijzonder verhaal. Want in Servië uh, ligt een berg. En uh, uh, daarvan dachten in ieder geval een aantal mensen... dat dat een veilige plek zou zijn voor als de wereld zou vergaan. En jij bent bij die berg geweest, hè? Ja, ik ben er geweest. Uh, je hebt zo'n berg in Frankrijk, hè? Daar, daar gingen een heleboel Doomsday-toeristen naartoe. Althans, dat was de verwachting. Maar uh, in uh, Servië is ook zo'n berg. Die heet Retagne. Uh, die, die ligt in het uh, zuidoosten van Servië. En... Uh, daar gaan de gekste verhalen al jaren over rond, over paranormale krachten die er vanaf komen. En uh, nou ja, het verhaal was dus, uh, ga naar die berg en je zult doomsday overleven. Nou, ik ben er naartoe gegaan om eens te kijken wie er allemaal op af zouden komen. ja Was, was dat de reden of was je stiekem zelf ook bang dat de wereld zou vergaan? <laughs> Nee, ik ben hartstikke nuchter, dus ik geloof helemaal niet in die ontzin. Dus uh, ik ben er echt naartoe gegaan, omdat ik benieuwd was en omdat ik uh, journalist ben. Dus ja, dan moet je daar toch achteraan, ja. hè? En, en? en... Uh, nou, ja, het was toch een beetje een farce, hoor, want uh, ja, we kwamen daar aanrijden en er stonden allemaal stalletjes met souvenirs klaar. Want die, die middenstand daar, die had er natuurlijk goed rekening mee gehouden. Yeah. Uh, maar uiteindelijk, uh, ik heb aan iedereen, bijna iedereen gevraagd waarom ben je hier en, en, en 90% was ook journalist. Dus uh, ja, het was, uh, het was heel grappig om daar de, de dag door te brengen. En uh, er was overigens wel een conferentie uh, gaande daar... Uh, van mensen die niet zozeer geloven in, in het einde van de wereld... maar ze geloven wel dat er iets veranderd is uh, gisteren. Om wat was het, 11 uur 11 uh, is dat dan ingegaan. Want er is een positieve kracht vanuit die berg... Uh, uit is gegaan. Uh, die zich ook langzaam verspreidt over de hele wereld. Dus Oké. Okay. Dat is niet alleen voor Servië, hebben ze me verteld. Uh, dus iedereen kan, uh, kan daarvan genieten. De komende, ja, de komende decennia gaan dus, dus heel positief worden. En heb jij daar nog iets van gevoeld? Um, positieve kracht. ja, nou ja, goed. ik was daar, ik was daar anderhalve dag, dus dan, dan begin je daar uh, ook wel een beetje in te geloven, moet ik zeggen. en ik ben heel, heel snel ingesteld en uh, ja, ik moet zeggen en het is daar heel mooi, het is prachtig, ru ruige natuur, dus dan, ja, dan word je toch vanzelf wel een beetje blij. Uh, dus ik ben er wel een beetje mee gegaan, maar het was gewoon één grote opgeklopte mediacircus. Ik heb interviews gegeven aan de Serbische televisie en alle Serbische kranten wilden mij interviewen. Omdat er ja, verder ook helemaal geen buitenlanders op afkwamen, wat wel verwacht was. Um, dus het, het, het was een beetje een, uh, ja, een, toch een domper. Maar je zei uh, 90% journalist, of in ieder geval uh, geïnteresseerd uh, yes. om te zien wat er gebeurt. Maar dan hou je nog steeds 10% over van mensen die misschien echt denken dat de wereld zou vergaan. <laughs> Heb je die nog gesproken? Ja, zeker. Nou, dat, dat, dat waren dan vooral die mensen die op die conferentie af zijn gekomen. Uh, er zijn ook daadwerkelijk een paar mensen naar buiten gegaan om, om klok, klokslag 11 uur 11. Uh, met hun handen in de lucht gaan staan... met ja, de verwachting dat er iets zou gebeuren. Uh, wij, wij journalisten zagen niks gebeuren... maar volgens hen uh, ja, is, is er toch een soort kracht, uh, kracht losgekomen uit die berg. En uh, ja, die mensen geloofden niet in het einde van de wereld... maar ze geloven dus wel dat er, dat er daadwerkelijk een bijzonder moment is geweest... Uh, met ja, die planeten die allemaal in één lijn staan... een uniek moment in, in de wereld... Uh, dus uh, nee, maar verder heb ik geen... Ik heb niemand kunnen vinden die daadwerkelijk uh, geloofde in het einde van de wereld. En ik heb echt veel mensen gesproken. Nou, gelukkig een hoop nuchtere mensen, dus ook in Servië. Ik ben benieuwd of deze krachten jouw kerst nog hebben beïnvloed. Daar gaan we het zo over hebben, maar eerst even een mopje MUZIEK Don't try to deny my Natalia met All or Nothing. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon met Bart Meijer. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ja, het zoetgevoiste stemgeluid van Michael Bublé om alvast in de stemming te komen mensen. Want het is tenslotte nog maar een dag voor kerstmis. Zeg ik dat goed? Ja, zo ongeveer wel. Eh, eerste kerstdag, dinsdag volgens mij. Eh, ik zit nog niet helemaal aan de voorbereidingen, je hoort het. Maar goed, ik, ik schat zo dat de gemiddelde Nederlander de kerstboom, het kerstontbijt, het kerstdiner bij Van der Valk, natuurlijk met de schoonfamilie, uh, uh, al heeft voorbereid. En dan op tweede kerstdag lekker uitwaaien of shoppen op de Meubelboulevard. Het zijn allemaal van die typisch Hollandse kersttradities. Maar wat zijn nou de kersttradities in het buitenland? Ik ga het voor je uitzoeken en dat doe ik allereerst met Annika Hamelink. Hi. Uh, hi. Uh, ja, uh, Buenos hè? zeg buenas je dan? Buenos notjes. <laughs> ja, je woont al heel wat jaartjes daar op het ja. Iberisch Schiereiland. Yeah. Je hebt een Spaanse vriend. Ja. Uh, helemaal ingeburgerd dus. Uh, helemaal op. Eén dingetje na, ik zit naast een prachtige, echte kerstboom. Aha. Ja, Spanjaren die hebben die, die altijd van die nepdingen staan. En jij hebt een echte op de kop getikt? Ik heb een echte. En hoe heb je dat gedaan? Gewoon met een bijl het bos in? Of, uh... ja, nee, je kan ze gewoon krijgen natuurlijk. Oh, dus dit, dat wel. Ik had wel de aller, aller, aller, aller, allerlaatste, want we hebben hem gisteravond pas opgezet. En dus helemaal Ik zat ook fassierd? nog niet helemaal goed in de voorbereidingen, net zoals jij. <laughs> maar wat hangt er bij jou in? Uh, Rooien. Uh, ballen en dennen, appels. Leuke, leuke dingetjes. Ah, oké. Okay. Dus die Beetje kerstboom... Uh, jij hebt een echte, maar de, die traditie... Uh, die bestaat bij jou ook. Ja. Maar um, ja, vertel eens. Neem ons eens mee... in die, in die Spaanse wereld. Hoe vier jij kerst? Uh, hoe vier je kerst? Ja, eigenlijk is het uh, best wel hetzelfde als in Nederland. Alle uh, de basic uh, dingen, zeg maar. Dus ik ga ook bij mijn schoonfamilie eten en zo niet bij Van der Valk natuurlijk. <laughs> um, het is wel grappig, want uh, hier zo, je hebt hier natuurlijk altijd heel veel sfeer van alles op straat en buitenleven. Restaurants, barretjes, tapa's. Ja. Maar juist op kerstdag is alles gesloten. Alles. Okay. Okay. ja Dat gebeurt echt nooit, dat die bars zo dicht gaan op feestdagen. Want dat zijn natuurlijk gewoon de beste dagen voor hen. Maar op kerst is dat dus ineens wel allemaal dicht. Dus je eten ze echt thuis. Je kunt gewoon bijna niet dat eten. Maar dat is eigenlijk wel heel gezellig. Dus dan, uh, dan weet je dat je sowieso of bij je schoonfamilie ja. uh, uh, gaat eten. Of zelf klaar dingen ding klaar gaat maken, mensen ja. op bezoek krijgt. Ja. En uh, heb je dan ook eerste kerstdag dat iedereen bij jou komt en dat je de tweede kerstdag... Naar je schoonfamilie toe gaat? Nee, of? want wij hebben geen tweede kerstdag in Spanje. Oh nee? <laughs> nee, dat is echt wel een heel typisch Nederlands ding. Hè? Al die tweede dagen dracht er eraan pakken. Ja. Uh, uh, Pasen, Pinsteren, kerst. En dat doen ze hier niet. Dus geen uh, meubelboulevard. <laughs> nee. het voor nou, nee, een voordeeltje als het niet... zien. Ja, inderdaad. Nee, ja, we hebben hier gewoon uh, maandagavond hebben we dan kerstavond. Dan komen we al bij elkaar. En dan, nou ja, ker eerste kerstdag. Of gewoon punt zonder eerste. En, en, en qua eten, ben jij een beetje de, de chef thuis? Bij mij thuis wel, maar ik ga lekker bij mijn schoonouders eten. <lacht> en dan hoef ik meestal niks te doen. Dus dat is echt wel heel relaxed eigenlijk. En maar, heb je dan al een idee wat ze op tafel gaan zetten? Uh, nee, dat weet ik eigenlijk dit jaar nog niet. Ik moet mijn schoonmoeder nog maar even bellen of ik misschien nog wat moet maken ook voor haar. <lacht> maar uh, nou, ik weet wel sowieso, di dingen die hier altijd op tafel komen zijn bijvoorbeeld uh, uh, ham natuurlijk. Ja. Uh, een beetje de, de goede ook. Dat komt hier natuurlijk altijd wel op tafel. Met kerst gaan ze daar echt wat, dan steek je daar wat meer geld in, zeg maar. En dan kan je bijvoorbeeld, uh, ja, dan moet je denken aan uh, dat je Ham koopt qua per kilo, dat het dan 20 euro kan kosten of zo. Dat zijn echt wel dure hammen, die smelten echt in je mond. Dat is echt heerlijk. En, uh, en gamba's en, en grote langostinos en tijgergarnalen en zo. Dat komt er sowieso op tafel. Dat klinkt wel een beetje als tapas, dan, tapas Wat, en zo. Ja, nou nee, want het komt in oh. hele grote hoeveelheden. <laughs> dus het is niet echt een tapa eigenlijk. <laughs> Maar wel veel verschillende dingen. Uh... Uh, ja, ja dat, dat, daar begin je dan mee. Lekker olijfjes en zo. Dat, nou, ja, een beetje aperitiefje, zeg maar. En daarna ja, kom je eigenlijk wel een beetje op, op, op dezelfde dingen uit... als die je in Nederland ook zou kunnen eten. Bijvoorbeeld ook uh, konijn of zo. Dat hebben wij vorig jaar gegeten. Tuurlijk. Ja, allemaal dat soort dingen. En een kalkoen? Uh, ja, dat hebben wij dan nog nooit gedaan... Ik denk dat mijn schoonmoeder dat ook wel erg veel werk vindt. Maar het zou kunnen. Het, het, het wordt wel gedaan hier zo. Hey, en uh, alles dicht. Restaurants ook op, ja. uh, op eerste kerstdag. Ja. Ja. Uh, was het vandaag dan ook bij jullie hartstikke druk uh, in het winkelcentrum? Uh, ja, ja, ja, vandaag echt ontzettend druk. Het was bovendien ook een hele, hele fijne dag vandaag. We hebben een heerlijk zonnetje gehad en 22 graden. Dus uh, oh. echt, uh, ja, echt absurd. Niet normaal. Het regent maar... hier al de hele dag. Ja, oh, jeetje. Ik moet er niet aan denken. Gatsi. Ik wil weg. Oh. Dus nee, maar het was, uh, ja, en vandaag was sowieso een bijzondere dag, omdat we vandaag de uh, trekking hadden van de kerstloterij. Ja, nou inderdaad. Dat is toch ieder jaar een gigantisch grote versiegeling? Ja, ja, dat is echt de uh, grootste. El Gordo, hè? Dus de, de dikke wordt hij genoemd, El Gordo, de dikke de grote. En uh, ja, we hebben in Nederland natuurlijk de Oudejaarsloterij. Maar hier is het de kerstloterij die, uh, die het grootste is. Oké, okay. ja. ja, maar die is ook, volgens mij is dat ook een van de grootste loterijen ter wereld zelfs, toch? En een, uh... Ter wereld durf ik eigenlijk bijna niet te zeggen, maar wel een van de grootste van Europa inderdaad. Ja. Want dat is dus wat we, wat we eerder zeiden, van dat een beetje bijgeloof van die Spanjaarden. Nou is dit natuurlijk geen bijgeloof dingetje, maar die Spanjaarden kopen wel veel lood hoor, om te kijken of ze toch nog een beetje geluk hebben. ja. Ja, ik heb het alleen dit jaar niet gedaan. En ik ben achteraf blij, want er is in de buurt echt helemaal niks gevallen. Maar is dat dan een postcode loterij? Nee, het is geen postcode loterij. Geen Caston Starreveld die in één keer voor je deur staat? Nee, alsjeblieft. Nee, nee, nee. Zo gaat het helemaal niet. Sorry. Wat zeg je? Nee, ik doe even Caston Starreveld na in het Spaans. Buenasnutjes. Ja, zoiets zou het worden inderdaad. Nee, nee. Nee, dat heb je hier niet. Nee, de, die noten worden bij uh, zogenaamde administraties, dus administratiekantoortjes van die loterijen, uh, van de ONF in dit geval, uh, uh, verkocht. En het gaat gewoon op nummer, dus het staat ook niet op naam of zo. Er zijn uh, 99.999 nummers. En uh, dat nummer, daar wordt een, uh, worden 195 series van gedrukt. Ja. En uh, elke serie bestaat dan weer uit tien nummers. Uh, ja, wat wij dan een straatje zouden noemen, zeg nou, maar. dat klinkt dus een enorme winstkan winstkans. Uh, nou ja, de winstkans voor de echte De Gordo, dus de, de eerste prijs, is 0,01%. Ja. Dus dat is, ja. Ja, zoals dat zo ja. vaak is bij loterijen. De ja. kans dat je door de bliksem wordt getroffen is altijd groter. Precies. Nee, maar de bekendmaking van die uh, uh, prijzen, dat gaat altijd op een traditionele manier, ja. toch? Ja, klopt. Ja, dat, wordt, uh, dat, dat is altijd op de 22e december. En dan beginnen ze om 8 uur s ochtends al mee. En uh, ja, dan moet je zo'n grote bingo-bal voorstellen, zeg maar, waar al die kleine uh, balletjes ingaan met de nummers. En dan staat er nog een andere naast. En daar zitten dan de balletjes in met, uh, met prijsgeld, zeg maar, erop. En dan worden door uh, de kindjes van uh, uh, een collega Defonso, dat is uh, van origine, in een weeshuis. Worden de uh, balletjes uit die, uit die uh, bingo bol dingen gehaald. Ja. En dan zingen ze de prijzen. Wauw. Ja, dat is echt heel grappig. Dat kun je ook op YouTube wel eens opzoeken. Er zijn wel filmpjes van. En, uh, ja, en dat, dat duurt geloof ik tot een uurtje of elf ochtends. Dus echt een paar uur lang worden al die, die, die, die prijzen... En die kinderen staan de, de hele avond maar die, die, die, die nummers te zingen. Ja, ja inderdaad. Okay. Het is echt heel grappig. En die kinderen die zijn wel zelf zo oud al. Nou ja, oud. Het zijn natuurlijk kleine kinderen. Maar ze zijn wel wijs genoeg om te snappen wanneer ze dus de gordo zingen. En dan zijn ze ook heel trots. Maar dan zie je dus ook dat ze af en toe dat ze doorhebben dat ze die gaan zingen en dat ze dan heel zenuwachtig worden ineens. Ik heb nog nooit gezien dat ze zo'n balletje laten vallen... maar je hoort wel ineens de stem trillen en zo. Dat is echt heel schattig om te zien. En nou ja, dan doen ze dat in het uh, Casa de Moneda en Timbre. En daar mag dus iedereen naartoe, hè, qua publiek. Ja. Alleen, ja goed, als het vol is, is het vol. Dus er gaan dan echt mensen vanuit het hele land, die gaan dan daar naartoe. En die gaan daar dan om twee uur s'nachts al staan, om daar om acht uur s ochtends een zitplekje te bemachtigen. En ja, in de meest gekke outfits zie je het dan ook voorbij komen. Echt heel grappig. Het is gewoon als één een groot spektakel daar. Ja. <laughs> en, en dan wil ik het tot slot nog even met één spektakel over, over één spektakel hebben. De, ja. de Zambomba kreeg ik door. Ja. Nou, in Spanje, de Sambomba, ja. ben je helemaal gek? Nou, de, nou um, spektakel zeg Ja, moet je nee, nou een nee, spektakel nee, noemen? Ik, <laughs> nee, ik neem je een beetje normaal. Want ik heb een YouTube-filmpje gekeken. Ja, de ja. luisteraar heeft nog geen idee waar het over, nee. waar het over gaat. Maar ja, dat, dat, dat, dat is toch een, een rare traditie, vind ik dat. maar dacht je al eerst aan, Bart, toen je dat filmpje zag? Nou, ik dacht... Ik, ik dacht, het een soort carnavalstunt of iets dergelijks. Ik zal het voor de luisteraar even uitleggen. Maar de, de, de Samboma is, is een muziekinstrument. Ja. Dat moet je ongeveer uh, voor je zien als een, een bloempot waar een, een stok uh, uitsteekt. En dan, ja, dan worden er wat, ja, ik kan het niet anders omschrijven... dan masturberende bewegingen rondom die stok gemaakt. En dan komt er een, een, een raar geluid uit. Maar, maar uh, dat was mijn... Uh, uh, visie toen ik het zag, maar zorg jij even voor de duiding uh, van dit instrument nou, ja, alsjeblieft. Nee, ik kan het niet beter duiden dan dat jij het nu hebt gedaan oh. hoor. Maar het is wel serieus daar, dat, dat is ja, het wel het is toch? Wel, het is wel serieus, het is echt wel een traditioneel ding. Het is wel iets meer dan de, in de dorpen zeg maar. Um, dus in de steden zie je het niet zo heel veel voorbij komen. Maar ja, zambomba, ja, het is gewoon een instrument... Ja, waar kerstliedjes, zogenaamde bianzikos... de kerstliedjes zijn hier vrij traditioneel... en uh, die worden ook nog echt wel in koortjes en koren en zo gezongen. En daar worden dus die zambomba's mee gebruikt. Ja, en inderdaad, ja, hoe moet je zo'n geluid uitleggen? Het, het is een beetje een gek geluid. Ja. Het, is, het is niet per se heel mooi of zo. Maar het heeft wel alles met kerst te maken, hè? Het ja, is echt een ja, soort kerstinstrument. Ja, het is wel echt specifiek van kerst, inderdaad. Ja. En ja, waar het dan precies vandaan komt, ja, dat weet ik dus gewoon eerlijk gezegd niet helemaal. Nou, misschien maar je dat ook het maar zo wel houden. wel een beetje, beetje oosters of zo, weet je, met die Arabische ja. invloeden die je hier Klopt. heel veel hebt. Dus daar, ik, daar hou ik het op. Nou goed, nou, als het luisteraar meer wil weten, uh, Zambomba is het. Ja. Uh, uh, Dank je wel voor het delen van, ja, uh, van, van, van al jouw kerstweetjes. Uh, <laughs> uh, blijf hangen, want straks uh, spreken we uh, weer over het, het tweede thema van vandaag. Is goed. Um, dan ga ik door, als ik het goed heb, Ja, naar onze uh, correspondent in uh, Engeland. Martijn? Ja? Good night. Ja, heb je... Mag ik... <laughs> ja, haak ik maar meteen in. Mag ik even in. zeggen, die Xambomba, die, die dat ja. kennen we in Nederland ook. Hè? Dat heet daar een voekenpot in de, in de Achterhoek, of een rommelpot. Dat is, uh, het komt dus waarschijnlijk niet uit het oosten, maar misschien wel gewoon uit Nederland. Ja, ik, ik las wel iets over dat daar inderdaad traditionele uh, liedjes uh, bij hoorden... waarmee ja. ze dan met die rommel... Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar dan gingen ze nee. langs de deuren, hè? Ja, het komt niet laat om dat even te zeggen. Nee, ja, gingen <laughs> ze weer laten langs de deur En dat was vroeger zeg maar voor het vuurwerk, volgens mij om de om de boze geesten weg, te, uh, geesten weg te jagen met het bizarre geluid dat zo'n ding maakt. Okay. Ik heb het vroeger in Drenthe wel gehoord, hoor, toen ik nog uh, een klein kindje was. Hey, en bij jou in Brighton heb je dan ook zoiets als de lokale Sambomba? Nee, nee, <laughs> nee hè? dat zie je hier niet. Nee, kerstgekte wel. Dat is wel echt helemaal uh, echt complete, uh, complete idiotie is het hier uh, rond kerstmis. Ja, vertel, dus, vertel eens. Nou ja, stel je voor Sinterklaas keer 6, en dat vanaf half november dat iedereen echt in de, in de vlekken is. En dat, en, dat, en dat komt op een soort hoogtepunt vandaag. Dit is echt de allerdrukste dag van het jaar als het gaat om, uh, om winkelen. Ik ben vorig jaar een keer in mijn onschuld... dacht ik, ik ga even op de zaterdag voor kerst iets kopen in de binnenstad in Brighton, ja, dan kom je gewoon klem te staan tussen de mensen. Het is gewoon helemaal niet normaal. Maar, maar hoe komt dat? Want Engeland uh, uh, uh, lijkt me op zich wel een land van, van, van tradities en dergelijke, ja. maar, maar ook toch uh, een beetje nuchter. Maar, maar blijkbaar ja. gaan ze helemaal los met kerst. Met kerst gaan ze helemaal los. Het Bijvoorbeeld, zo, iedereen geeft elkaar een cadeau met kerst of meer. Uh, hampers, dat woord ken ik ook niet, maar dat is een soort kerstpakket, mandjes. Die geef je aan vrienden of aan uh, relaties. Er zit dan uh, ja, zo'n mandje met zooi, weet je wel. Een beetje fles wijn, een stukje kaas, misschien een leuk cadeautje of zo. Een soort kerst, klein kerstpakket. Ja, een klein kerstpakketje. Maar aan kinderen en familie en vrienden en partners, daar geef je echt cadeaus. Die leg je onder de boom neer. Dus dat is dan stevig shoppen. En ik was vandaag op bezoek bij vrienden, en die hebben een dochtertje van zes. Eloïse, die vindt het heel zielig dat wij dat in Nederland niet hebben, kerst. Maar daar ligt echt een stapel cadeaus onder de boom, dan zeg je u tegen: Dat is echt meer dan wat wij met Sinterklaas doen, zeg maar, in Nederland. En dat gaat dus ook en, veel en, verder dan familie, eh, begrijp ja, ik? Ja, ja, ja, ja. Wij gingen daarheen naar die vrienden om even wat cadeautjes te brengen. Dus je brengt ook cadeautjes naar, uh, naar vrienden. En die leggen dat dan onder de kerstboom. Dus die pakken het niet uit, die leggen dat onder de kerstboom. En de kindjes geloven ook echt in de, de kerstman. En dat, en dat hij dat kon brengen. Dus je wordt er nooit voor bedankt. Dat is ook een beetje raar, maar goed. En, uh, en kerstkaarten, dat is ook een miljard kerstkaarten versturen ze hier naar elkaar. Nogmaals, dat meisje van stuurt elk kind uit haar klas een kerstkaart. Er zijn dertig kinderen in haar klas. Die krijgen dus allemaal een kerstkaart. En zij krijgt van elk kind ook weer een kerstkaart. Dat zijn dertig keer dertig. Dat is negenhonderd kerstkaarten in één schoolklas. Dus ze hebben kindjes van her, haar twee broertjes van vier, die doen het ook. Dus het begint gewoon op de kleuterschool al. Dus iedereen, iedereen... iedereen kijkt uit naar kerst, behalve de postbodes. Uh... <laughs> Die show is zich een dreuk. Nou goed, in de klas is ze het dan uit. Ja. Maar goed, ja. Nee, maar het is echt waanzin. Bijvoorbeeld, je merkt dat de mensen gestrest zijn. Engelsen kunnen niet rijden. Dat was vaker verteld in dit programma. En dat was vandaag ook weer zo. Maar normaal gaat het dan heel gemoedelijk, weet je wel. Dan gaan ja, een beetje zo uh, half de weg over en dan slaan ze een beetje knullig af. <laughs> en dat gebeurt vandaag ook. Maar dan gaat het gepaard ineens met getoeter en opgestoken middelvingers. En dat is eigenlijk heel on-Engels. Dus dat, uh, daaraan merk je wel dat de mensen gewoon echt, uh, echt kerststress hebben. Ze, ze, nemen het niet, uh, ze nemen het echt heel serieus dit. En hoe zit het met jou dan? Doe jij daar als nuchtere Hollander uh, gewoon lekker aan mee? En uh, heb je rondgereden met cadeaus in je, in je auto? Of? Ja, ik ben ja. al drie dagen aan het shoppen. Ja, mijn, mijn lief die woont al twintig jaar in Engelse landen. Hij heeft eerst in Amerika gewoond. maar woont nu alweer heel lang in Engeland. Ik, wo ik woon hier nog maar een paar jaar. Maar ik moet wel, want anders dan wordt mijn lief boos op mij. Ik moet gewoon ook voor haar cadeaus onder de boom leggen. Want maar maar, maar ja, vertel eens. Hoort gewoon. Ja, ik Sorry? snap het. Maar ze luistert toch niet. En neem nee, ik dus even. Dus ik kan gewoon doorpraten. Ja, maar, maar vertel, vertel dan eens. Wat, wat, wat heb je voor haar gekocht? Wat heb je voor je vrienden gekocht? Ik, nou, avond, veel drank, eh, lekkers, <laughs> Hollandse lekkernijen, dat vinden ze natuurlijk ook leuk. Oh, ja. Ja, en voorbij dat liefde, uh, nou, kijk een mooi sieraad of zo met kerst, dat, uh, ja, het zijn best wel voorstukken die je toch uh, aan elkaar geeft. Een rip uit je ja, lijf? Licht, sorry? Een rip uit je lijf? Of, uh... Ja, een rip uit mijn lijf, ja. ja eigenlijk wel, om heel eerlijk te zijn wel. En dan ben ik benieuwd wat ik dan weer krijg. Kijk, het ligt hier onder de boom, ik kan er nu aankomen, maar ik mag het nog niet uitpakken. <laughs> Is het groot? Kerstavond, nou, ja, maar goed. Het hoeft niet groot te zijn om zijn of mooi te zijn natuurlijk. Hey, en over het, het vieren van kerst en kerstavond. Ik moet eigenlijk ja. altijd denken aan, aan Mr. Bean die uh, er alles aan doet om een kalkoen <laughs> te stuffen... en vervolgens z'n horloge kwijtraakt ja. en eindigt met die kalkoen op zijn eigen hoofd. Ja, nou ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Eerst was het heel grappig en nu komt het dichtbij omdat ik het in de werkelijkheid ook zie. Ik liep langs de slager, dat is een goede slager hier vlakbij. Er stond een rij, echt, nou, ik denk zeker 50, 60 mensen stonden er gewoon buiten in de rij... Um, om hun bestelling op te halen of weet ik veel wat allemaal. En dan moet je nagaan, he, ze kunnen maandag ook nog terecht, volgens mij. Ik, het is echt uh, enorm uh, belangrijk, dat eten. Zo'n kalkoen hoort er echt bij. Niemand doet het zonder kalkoen. Bij de supermarkt liggen ze ook. Maar uh, het liefst bestel je hem bij de, bij de slager. En uh, ja, dat, daar hoort van alles bij, allerlei traditionele bijgerechten. Dat noemen ze trimmings of uh, uh, uh, st stuffings. Dus dat, de vulling ligt naast de kalkoen. En dat is soms iets met spruiten en weet ik veel wat allemaal, wat ze er niet bij doen. En een brandende pudding daarna, dat hoort er ook echt bij. Dus, Zo'n zo, zo pudding vol met drank. ja. En uh, die staat al maanden te rotten van tevoren. En, dat, en vol met drank, dus het vergaat niet. Het blijft allemaal, je wordt er niet ziek van. Tenminste, als je het bij een paar stukjes aan. En die steken ze dan in de fik. En dat is dan uh, een soort krijg je dan hoort er echt allemaal bij. Ja, je bent Doe goed op de hoogte van de tradities. Betekent dat ook dat je het zelf allemaal gaat klaarmaken, hè, Martijn? <laughs> Vorig jaar heb ik het gedaan en het jaar daarvoor... Maar nu, uh, morgen, dan uh, reizen wij af naar het mooie Nederland en dan gaan we gewoon heel, uh, heel rustig kerst vieren met wat vrienden. Met een eenvoudige lunch, met een lekker stukje Hollandse kaas erbij. <laughs> en waar, waar gegeten wordt, uh, wordt ook gedronken. Daar ja, nou staan Engelsen heel natuurlijk heel. niet echt bekend om hun bescheiden alcoholinname. En je zei net ook nee. al, uh, veel flessen drank uh, ja. uh, worden ingepakt. Gaan er weer een hoop starnakel naar huis uh, ja, na ja, kerst? Ja, ja, ja. Ja, niet met de auto, gelukkig, want de politie is heel streng daarop. Maar uh, ja, nee, er gaan echt er gaan veel mensen gaan echt, echt katje lam uh, uh, rollen de deur uit. Nee, dat begint echt s ochtends en dat gaat tot s'avonds laat door. Af, een beetje afhankelijk zijn er ook wel mensen die normaal doen natuurlijk. Maar de norm is toch wel stevig innemen. En je blijft ook bij elkaar slapen en het, het is in familiekring. Dus dat kan verder weinig kwaad. Misschien dat ze wel ruzie maken, hoor. dat weet ik dan niet. Als ze te veel gedronken is. nee, ja, stevig drinken. En winter Pimps, ik had er nog nooit van gehoord. Ik kende wel Pimps in een paar jaar, ik weet niet of je dat kent. Dat is een hele lekkere Engelse cocktail met aardbei en komkommer erin. Nee. Maar er is ook een winterversie van, met kaneel en appel. Oké. Okay. heb ik gisteren gehad, toen ik bij iemand weer een mand met kerstcadeautjes inbrengen. Ik heb Heel lekker. Nou, hartstikke mooi. Het klinkt inderdaad erg goed. Uh, blijf even hangen, want straks uh, praten we natuurlijk met jou verder... over het volgende onderwerp. Heel ander onderwerp, wapens. Maar voordat ja. we dat gaan doen, gaan we eerst naar Servië, naar uh, Mitra. Uh, blijf hangen, uh, Martijn. En, en dan gaan wij eerst even luisteren naar wat kerstfeitjes. De wereld van Filemon. In Nederland staan we vaak uren in de keuken te zweten... om een uitgebreid kerstdiner in elkaar te flansen maar in Japan maken ze zich er een stuk makkelijker vanaf. Voor veel Japanners bestaat een traditionele kerstdiner... namelijk uit een emmer kip van de Kentucky Fried Chicken. KFC is er met kerst zo populair dat je zelfs moet reserveren... om er je kippenvleugeltjes te kunnen happen. Je kent vast wel de traditionele kerststal met Jezus, Maria en wat vee. In delen van Spanje, Portugal en Italië vind je nog een extra figuurtje in die stallen. Een mannetje dat in een hoekje stiekem zit te poepen. Ja, echt waar. De wereld van Filemon. Nou, die had ik nog niet ontdekt. Maar ik ga volgende keer wat beter kijken. Het is tijd om naar Servië te vliegen. We hebben al heel wat kerstclichés voorbij horen komen. Maar ja, gelden die ook in Servië? Dat is de vraag. Uh, Mitra, ben je daar? Ja, ik ben er nog. Goedenacht. M Mitra, ja, vertel eens. Deel het eens met ons. Hoe wordt de kerst gevierd in Servië? Um, nou... Kerstmis is hier uh, niet volgende week. Er wordt wel kerst gevierd, maar dat is niet op 25 december. Oh. Um, ze hebben hier het orthodoxe kerstfeest. En dat is uh, nou ja, ook in Rusland en Georgië. Uh, de landen waar de orthodoxe kerk wordt aangehouden. Um, daar vieren ze kerst op 7 januari. Uh, dus dan moeten we nog even op wachten. Maar vieren ze dan wel ook de geboorte van Jezus? Ja. ja. Oh, dat Ik, wel. Het is exact uh, dezelfde, dezelfde kerstviering, uh, maar het heeft ermee te maken dat de orthodoxe kerk een andere kalender uh, aanhoudt. Het is de, de juliaanse kalender, door okay. Julius Caesar ontwikkeld. En uh, nou ja, goed, in, in Nederland bijvoorbeeld, in Amerika en overal uh, bijna overal ter wereld, behalve in Rusland en Servië. Um, wordt de Gregoriaanse kalender gebruikt. Daar heeft het mee te maken. Maar er uh, wordt gewoon de, ge de geboorte van Jezus uh, ge gevierd. En uh, het kerstfeest lijkt dus ook best wel op, um, uh, op kerstfeest in andere landen. Het is alleen wel uh, wat religieuzer, wat uh, traditioneler, wat. nou ja, ook wel een beetje serieuzer. De kerk is heel belangrijk uh, daarin. Dus uh, er wordt ook. Nou ja, meerdere malen naar de kerk gegaan, uh, kerstavond. Het, het duurt overigens drie hele dagen. Oké. Okay. Uh, de kerst begint de dag voor kerst, dus op 6 januari, s'avonds. avond, nou, naar de kerk en uh, eten. De kerk en eten, dat zijn eigenlijk de twee <laughs> belangrijkste dingen hier in Servië met kerst en, en familie. Um, dus nou ja, naar de kerk en dan op eerste kerstdag uh, wordt er een boom gezocht eerst. Dus de boom komt er ook in voor, maar dat is in dit geval een, ja, een soort eikenboom die ze uh, op kerstdag zelf uh, moeten halen. Dus niet eerder. Oké, okay, uh, ja. En uh, nou, op het platteland gaan ze dan echt de bossen in om een boom om te hakken en uh, mee naar huis te nemen. Uh, hier in de stad, ik zit mezelf zelf in Belgrado, uh, ga, ja, gaan mensen gewoon naar de markt uh, en daar staan ze op een rijtje klaar. Uh, vanzelfsprekend, de moderne tijd is hier ook uh, aanbeland. Gewoon, gewoon uh, eikenbomen of zo. Ja, Kleine eikenboompjes. Ja, en, die, ja, en die, die worden het huis ingesleept. En uh, uiteindelijk, aan het einde van de dag... Uh, uh, weer naar buiten gebracht en daar in, fik, in de fik gestoken. En dat... Ja, heeft allemaal weer, weer symbolische betekenissen. Dat brengt geluk en... Uh, uh, ja, mensen gaan er dan omheen staan. En, uh, nou ja, maar verder is het vooral uh, heel veel eten. En, en dat is uh, op eerste kerstdag, uh, op 7 januari dus. Um, met name een groot varken. Die ja. wordt, die wordt uh, de dag van tevoren al uitgekozen. En dat moet een heel varken zijn. Dus echt met alles erop en eraan. Natuurlijk. En wordt het huis ingesleept en dan uh, nou, klaargemaakt. Uh, en uh, nou ja, er gaat... Voorafgaand aan, aan die feestdagen, aan die kerstdagen, is er, uh, en dat ook niet voor niks, uh, 40 dagen vaste tijd, um, waar uh, weinig mensen zich nu nog, nog aan houden hoor. 40 dagen is natuurlijk wel heel lang. Dus ja. Het is niet alleen het is het niet, niet eten, het is, het is vegetarisch uh, en ook geen zuivelproducten eten, 40 dagen lang in principe. Uh, en dat is, uh, nou ja, dat lijkt me op zich best uh, een goed idee voordat je zo'n heel varken naar binnen, naar binnen uh, werkt op, uh, op eerste kerstdag. Het is wel grappig om te merken dat dat eigenlijk de tradities enorm overeenkomen, maar dat je uh, op de ene plek ter wereld een kalkoen eet en bij jou een varken en dat jullie weer ja. een eikenboom uh, in huis halen en wij een, uh, een mooie Noordman. Ja. ja. En uh, en voor jou persoonlijk tot slot, weet je al wat je gaat doen? Ik ben niet zo kerstig, dus ik, uh, en ik heb besloten ik moet voor een, voor een klus naar, uh, naar Sarajevo, dat is in Bosnië. En uh, daar vieren ze al helemaal geen kerst, want daar is de, meerde, de meerderheid van de mensen moslim. Uh, dus eigenlijk is dit best een goede regio uh, om te zitten als je niet aan uh, kerst wil doen en als je dat een beetje wil, wil escapen. Dus, uh, dus nee, ik, uh, ik ga niks doen, ik ga gewoon werken, want alles is ook gewoon open hier uh, aanstaande de dinsdag. Mensen gaan gewoon naar hun werk. En uh, het is overigens wel grappig om te zien dat op straat er uh, wel veel kerstversiering uh, te zien is. En ik vroeg dat uh, aan mijn vrienden van... Ja, dat is toch raar, we hebben jullie vieren het kerst op 7 januari. Dat is nu toch nog niet? Ja. Maar dat noemen ze hier nieuwjaarsversiering. Dat is exact dezelfde kerstversiering als wij in Nederland hebben. Maar dat noemen ze nieuwjaarsversiering. en dat wordt hier wel heel groot gevierd op 31 december. Het is een soort administratieve kwestie aan het worden. Jullie <laughs> gooien wat dingen door elkaar ja. <laughs> op andere dagen. Uh, maar ondertussen wordt bijna wel hetzelfde gevierd. Uh, ja. Mitra. Dankjewel. We spreken jou zo weer. Yeah. Uh, maar eerst muziek. Smokey Robinson met Being With You. Radio 1, PNN, De wereld van Philemon, met Bart Meijer. We gaan het hebben over wapens. Want na het bloedbad op een basisschool in het Amerikaanse Newton... is in Amerika het debat over strengere regels voor wapenbezit losgebarsten. President Obama zei in een speech vlak na het drama... dat het tijd werd om maatregelen te nemen. So our hearts are broken today. For the parents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 Een emotionele Obama, hij wil strengere regels voor het bezit van militaire aanvalsgeweren en vuurwapens waar veel kogels in kunnen. Maar niet iedereen in Amerika is het met hem eens. Hoe ziet dat in de rest van de wereld? In welke landen kun je zonder probleem met een semi-automatisch, automatisch geweer over straat? En is er in het buitenland veel discussie over wapenbezit? Dat ga ik voor je uitzoeken. Met dezelfde correspondenten als in het afgelopen half uur. Ze zitten weer voor me klaar. Annika. Hi. Buenos noches. Hi, buenas noches. Het is ook goed, wel. Voor, goed voor mijn taal dit. Ja. Um, ja. Hoe zit dat in Spanje? Kun je makkelijk aan een uh, wapen komen als je dat zou willen? Nee, Spanjaarden zijn in, in principe heel... Ja, ik zie het wel als een heel liefend volk, zeg maar. Want zij zijn echt heel... Ja, ze vinden dat soort dingen in Amerika verschrikkelijk. En zij zijn ook echt tegen wapens en ook tegen de oorlog in Irak en zo. Dus over het algemeen in ieder geval, hè? Ja. Ja, en volgens mij, ja, ik weet het niet zo goed. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd. Maar je kan hier niet, niet zo heel makkelijk aan een wapen komen. Hartstikke verboden. Nee, want in Amerika hoef je de supermarkt natuurlijk maar in te lopen. De eerste de beste Walmart. Ja. En, uh, nou ja, je kunt het meest afschuwelijke wapentuig uh, direct nog meenemen. Ja, best absurd. Maar eh, eh, heb je dat... Uh, in Spanje uh, niet in de supermarkt, kan ik me voorstellen. Maar heb je wel uh, ja, een soort gelegaliseerd wapenbezit, zoals we nee, dat in nee, Nederland ook kennen? Nee, helemaal geen gelegaliseerd wapenbezit. Ja, natuurlijk alleen voor politie en zo. Maar uh, ja, het zal wel zo zijn, je zal er wel aan kunnen komen. Dat is net als, ja weet ik veel, aan drugs of zo. Ja, daar kan je ook wel aankomen of... Uh, nou ja, dat is het eigenlijk, hè, de illegale dingen. De belangrijkste. Wapens en drugs. Ja. <laughs> dus, ja en kijk ook maar bijvoorbeeld. Um, want ik zeg wel heel leuk van je. Spanjaarden zijn heel vredelievend. Ja, maar ik... je hebt hier natuurlijk wel een, een hele belangrijke terroristische beweging. De Baskische, Ja, ETA. Ja. Dus, en die kunnen aan wapens komen. Ja. Nee, dat is, dat, is, uh, ja. dat is duidelijk. Volgens mij was er onlangs ook een nieuwsbericht... dat uh, de ETA zijn wapens in zou leveren. Is ja, nee, maar? nou dat is dus een beetje het punt. Um, de, de overheid is uh, voor de laatste keer in 2005 met de ETA in gesprek gegaan... omdat zij een staak tot vuren hadden afgekondigd. Um, dat is na iets meer dan een jaar is dat weer vastgelopen. En uh, nou, zijn er zijn ook weer een, een aantal wat kleinschaligere aanslagen geweest. Um, en... Uh, ...en moorden trouwens ook, aanslagen en moorden, beide. Uh, en nu, ik geloof nu ongeveer een jaar geleden heeft uh, ETA inderdaad aangekondigd... ...dat het niet alleen een staakt vuur uh, uh, uh, wilde uh, afkondigen... ...maar gewoon wilde de, de hele, wat zij oorlog noemen, willen staken. Dus ETA noemt dat oorlog, wij zouden dat eigenlijk gewoon terrorisme noemen... En uh, om opnieuw in onderhandeling te gaan met de overheid. Alleen toen heeft de overheid uh, heel leuk en ook heel slim gezegd van ja, lever dan eerst je wapens maar eens in. Want uh, dit kan niet elke keer zo. Ja. En uh, tot nu toe leveren ze hun wapens niet in. Oké, okay, dus... dus, dus ja. ja, geen onderhandelingen dus. Dus op zich nog wel wapens uh, bij jou in het land. Uh, wie ja. zijn trouwens de, de mensen die wel een wapen mogen hebben in Spanje? Ja, politie. Ja, ja, en militairen. Nou, en zelfs dat, is, zelfs dat is opmerkelijk. Bij de volgende correspondent zal uh, blijken bij Martijn... dat niet alle uh, agenten daar in ieder geval een wapen dragen. Oh, maar ja, dat zou hier ook nog wel kunnen. Want je hebt hier drie verschillende lagen van politie. Um, dus van staats, de staatspolitie, zeg maar, tot aan, tot aan gemeentelijke lokale politie. Maar bij mijn beste weten... nou, sowieso die bovenste twee lagen, die hebben wel altijd een wapen bij zich... En ja, dat is eigenlijk wel een goede. Ik weet eigenlijk niet of de lokale politie wapens draagt. Nou ja, je, hebt, je, je had natuurlijk ook dat verschrikkelijke incident in uh, Noorwegen, als ik het goed heb, bij Itoja. Ja. Daar speelde hetzelfde probleem, dat agenten uh, geen wapens mochten dragen. Okay. Uh, en dus ook uh, nou ja, minder makkelijk iemand tegen konden houden. Yeah. Uh, maar goed, daar ga ik het zo even over hebben met Martijn. Um, mm -hmm. Voorlopig uh, Spanje vredelievend. Hou dat zo? Ja, inderdaad. Dat is fijn. En ook in kersttijd. Hè? Dat is mooi. Mooie boodschap. Precies. Het is <laughs> ook een beetje een raar thema zo uh, vlak voor ja. kerst. Maar, maar wel actueel. <laughs> Annika, dankjewel. Ja, jij ook. Fijne avond. Yes. Uh, ja, zoals gezegd, ik ga naar uh, Martijn uit, uh, uit Engeland. Daar ben je, Brighton. Het, ja Bart, het, ik ben er in Brighton. Het, ja. het vredelieve, vredelievende Brighton met zijn kerstverziering. Ja. Uh, en ook met zijn vredelievende agenten. Want het, het, we hadden het er net al even over. Uh, ja, bij jullie dragen de politieagenten dus geen vuurwapen. Nee, dat klopt. Of ze zo vredelievend zijn, weet ik niet. Er gebeurt nog wel eens wat. Maar uh, nee, ze dragen geen vuurwapens. Niet standaard. Er zijn wel agenten in Engeland met, een, uh, met hun wapen. Maar dat wapen ligt dan op, de, op het bureau. En als er dan iets gebeurt, dan gaan ze dat snel halen. Dat zijn speciale vuurwapeneenheden. Maar de, de agenten zelf hebben geen wapens. En uh, is iedereen het in Engeland daar ook mee eens? Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Dat vinden ze. Engeland is het land waar echt bijna geen uh, vuurwapengeweld uh, voorkomt. Het komt voor, tuurlijk. Maar echt heel weinig. Veertig keer minder dan in. Uh, dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En ook nog drie keer minder dan in Duitsland. Ook niet echt een land wat bekend staat om, uh, om zijn vuurwapengeweld. Dus het, dus het werkt um, ja. blijkbaar. Dus ongewapende politie. Er, er wordt wel eens een agent beschoten. Toevallig vorig jaar nog. Maar dat was voor het eerst sinds 15 jaar geloof ik weer... dat er een agent werd uh, neergeschoten. Dus we zijn er blij mee. Ja. En terecht denk ik ook hoor. Maar jij denkt dus ook dat, dat het feit dat de politie... zelfs niet gewapend is, uh, uh, ervoor zorgt... Dat het, dat het land nou ja, uh, minder moorden door vuurwapens kent? Nou ja, um, er is onder wetenschappers, um, en ik ben geen wetenschapper... maar er is onder wetenschappers een soort consensus... dat als je een wapen hebt, dat de kans dat je dan omkomt door een wapen um, toeneemt. Ja. En dat hebben ze in Engeland al heel lang geleden Hebben ze dat bedacht... dat ze dat ook zo met de politie gingen doen. En ze nemen natuurlijk wel een risico. Maar het werkt. De cijfers zijn gewoon heel duidelijk. Het is gewoon... Um, er, er gebeurt bijna nooit iets als het gaat over um, vuurwapengeweld richting politie. Dus het werkt. Kijken die Engelsen dan ook hoofdschuddend naar wat er nu uh, ja, opnieuw... Ja? want het is niet het eerste incident uh, in Amerika gebeurt? Ja hoor. Ja, en het is niet dat we hier geen shootings hebben gehad op school hoor. Um, in Schotland, nog niet zo heel lang geleden. Maar het belangrijkste, hier was de Hungerford Massacre in 1987... En dat was een meneer van 27 jaar die schoot eerst zijn moeder dood en daarna 16 anderen. Hij bekend verhaal. Uh, maar uh, dat de massacre heeft er alleen voor gezorgd dat de uh, vuurwapenwetten nog strenger werden. Het is bijvoorbeeld wel een grappig detail. Engeland heeft een team wat meedoet aan het um, Olympische kampioenschap uh, pistoolschieten. Ja. Maar pistoolschieten is verboden in Engeland. Je mag niet... Een handvuurwapen is gewoon verboden. Yeah. Dus dat team dat oefent in Frankrijk in België. <laughs> Maar die deed dus wel. En tijdens de Olympische Spelen werd er even voor de stad Londen, waar dan het toernooi was met pistoolschieten, werd even dat verbod. Een paar weken werd dat opgeschort. Maar het is gewoon. Uh, het mag gewoon niet. Je mag geen handvuurwapens hebben. Geen zware geweren. Geen automatische wapens. Niemand. Alleen de politie natuurlijk. En. Uh, ja, dat werkt. Maar bestaat er dan uh, uh, bij jou niet een soort wapenlobby... zoals je die uh, nou ja, in Amerika dus wel hebt... die National R uh, ja, Rifle Association, uh, als ik het goed heb... Ja. die juist zelfs op het moment dat er, dat er zoiets uh, verschrikkelijks gebeurt... nog pleit voor het nog meer bewapenen van mensen? Um, uh, en juist in jouw land waar dus steeds minder mensen uh, wapens dragen... en ook agenten uh, geen wapens hebben... zou je denken dat er misschien een grote actiegroep uh, is... die de belangen juist voor het ja. vuurwapenbezit behartigd. Ja. Nou, er is een afdeling van de NRA, de National Rifle Association... is ook actief in Engeland. En er is ook een soort club van lobbyisten. Maar ja, die, hebben, die krijgen niet echt een poot aan de grond hier. Want nogmaals, de cijfers zijn zo uh, helder. Er gebeurt hier zo weinig als het gaat over vuurwapengeweld. Nogmaals, vuurwapengeweld. Hè? Want Engeland is een land waar wel het nodige geweld uh, voorkomt. En, uh, Hoe lossen ze dat net, op dan, zonder vuurwapen? Nou, agenten zijn wel bewapend. Hè. Ze hebben van die uitschuifbare um, wapenstokken. Ze zijn ploertedoders. ze zijn stalen stokken. Nou, als je daar een klap mee voor je harses krijgt, dan word je echt wel een week later wakker in het ziekenhuis. Dus uh, het zijn geen doetjes of zo. En ze hebben pepper spray, ze hebben taser guns, hoe noem je dat in het Nederlands? Van die schok, uh, schokwapens, stroomstootwapens. Stroomstootwapens, ja precies. Ja. En uh, dus wat dat betreft zijn ze zijn geen doetjes of zo. Maar en dat anders. geldt toch ook voor de Engelsen zelf? Dat zijn, de, bedoelt, het zijn ook niet allemaal uh, lievertjes daar in, de, nee. in, in die achterstandswijk in Londen? Nee, helemaal niet. En er gebeurt ook echt wat nodig. Ja, messen is, is echt een ding. Er wordt heel erg hard aan gewerkt nu. Er was uh, ontzettend veel uh, messengeweld, dus uh, steek, uh, steekgeweld. Het is zelfs zo dat bij één op de tien uh, ruzies waar de politie bij moest komen, daar was bij gestoken. En dat gaat keihard omlaag, want ze pakken de messen nu ook heel erg hard aan. Je mag hier ook maar alleen maar hele kleine zakmesjes hebben. Kom ik zelf ook nog achter tot mijn schrik. Ik vloog naar Nederland en had ik vergeten dat ik mijn zakmes in mijn jas had zitten. Dus ik meldde dat. Ik kwam er van tevoren wel gelukkig achter voordat ik door het poortje moest. Ja. Toen meldde ik dat daar bij de luchtvaartautoriteiten. En toen zeiden ze, oh, dat is heel, heel slim van u dat u dat doet, want als ze het vinden, dat is allemaal niet, aard, niet handig. En toen liet ik dat mes zien. Nou, dat had ik al sinds mijn twaalfde van de padvinderij of zo. Ja. Dat is een locking knife. Dat was een mes. Dat is een mes dat als je het openvouwt, dan klikt het vast, zeg maar, het lemmert. Ja. En ik heb op de padvinderij geleerd dat dat heel handig is. Dat als je een beetje onbedullig aan het snijden bent, dan klapt die niet per ongeluk dicht en snij je niet in je vingers. Maar dat is dus echt streng verboden hier. Ik werd meteen gearresteerd. Nee. En die agent, ja, die agent zei, je kan 5.000 pond boete krijgen en vier jaar gevangenisstraf als je zo'n mes... Hier in Engeland bijen hebt. Ja, ik wist dat echt niet. Het Was gewoon echt, ja, gewoon een zakmes. En uh, alleen het klikte vast. Ja, het is verboden, mag niet. Dus met je goede gedrag wilde je je mes afgeven of in ieder geval laten ja. weten dat je het bij had. Werd je gearresteerd? Nou, ik was het wel kwijt hoor, maar ik werd gearresteerd. En vervolgens waren ze dan wel weer heel aardig, want die man zei al aan mijn gezicht dat ik echt, echt geen idee had dat dat zo streng verboden was. Maar uh, ik moest het mes inleveren en ik kwam er dan met een waarschuwing af. Maar hij zei als je op, als ik je op straat had gezien en ik had, je, ik had het gevonden, dat mes. Dan was je in de gevangenis gekomen. Hm. Nou, gelukkig. Gelukkig dat niet. En ook fijn om te weten dat het dus werkt, een aanpak uh, zonder wapens. Dat het uiteindelijk ervoor zorgt dat er minder moorden plaatsvinden met een uh, vuurwapen. Martijn, dankjewel, want ik ga nog even snel uh, naar een andere interessante correspondent. Voordat we... Uh, dus jij bedankt. Nu eerst vijf. Ja, en dan gaan we naar Servië. De wereld van Filemon. De belangrijkste tegenstander van strengere wapenwetten in de VS is de National Rifle Association. Een club die al tientallen jaren probeert een pistool achter elke voordeur te krijgen. Als je dacht dat alleen gekke rednecks lid van de NRA worden... ook Tom Selleck, de acteur die je kent als Magnum P.I., Charlton Heston en Chuck Norris... een man die elke keer als hij een push-up doet de wereld een beetje naar beneden drukt... zijn enthousiast lid van de wapengekkies. Diezelfde NRA wil dat er op alle scholen in Amerika beveiligers rondlopen met wapens. De enige manier om een bad guy met een wapen te stoppen is een good guy met een wapen, zegt de organisatie. De wereld van Filemon. Met Bart. Ja, we gaan naar een heel uh, interessant land als het gaat om wapens. We zijn weer bij jou, uh, Mitra, in Servië. Ja. Want onlangs uh, in, de, in, in de Volkskrant uh, stonden wat statistieken om wapenbezit. En na de Verenigde Staten is Servië het land met, het meeste, uh, wapens, met de meeste wapens onder de bevolking. Zo'n ja. 58,2 van de mensen heeft de beschikking over een wapen. Ja, klopt. Dat betekent 58 uh, wapens op 100, 100 mensen. Hè? Ja. Dus uh, dat, is, dat is behoorlijk wat. Dat is ja, en, uh, dat is best een probleem hier. En uh, nou dan moet ik zeggen dat er, uh, dat er, dat er geen uh, grote schietincidenten, zoals in Amerika op scholen, of, of, dat, dat gebeurt hier niet. Dus dat, zijn, dat, dat is niet het, uh, het gevolg ervan. Maar er zijn wel uh, veel uh, losse incidenten met wapens, uiteraard, want als er zoveel wapens zijn en er wordt hier ook... Nou ja, nogal wat gedronken. Kijk, ik wil niet generaliseren, maar uh, uh, op feestjes. Uh, uh, mensen, ja, mensen hebben ook de neiging, vooral op het platteland... om uh, bij elke feestelijkheid... Uh, of uh, ja, er gaat iemand trouwen of er wordt een kind geboren... of uh, nou ja, uh, noem het maar, uh, om met, een, met, met het wapen uh, in de lucht te gaan schieten. Ja. Yeah. Kijk, en uh, dan uh, gaat het wel eens mis. Want uh, what goes up must come down. Dat is het uh, gezegde. Um, dus dat, dat, daar zijn nog wel eens wat incidenten. Uh, ja, met, uh, ja. ja. Gewoon, maar, maar dat is dan meer. Dat schaak ik er toch een beetje onder, onder. per ongeluk en onder foutjes. Maar ondertussen. diezelfde statistieken melden dat er in Servië toch ook wel een uh, groot aantal doden valt door vuurwapens. Heb jij. Ja. Ik, ik, kun je uitleggen waarom er zoveel mensen. In Servië een wapen dan hebben? Waar is dat voor? Nou, kijk, het is niet alleen in Servië, het is de hele regio hier, voormalig Joegoslavië, waar nog steeds heel veel uh, wapens over zijn gebleven. Van, vanuit de oorlog, <coughs> sorry, vanuit, uh, vanuit de oorlog uh, in de jaren negentig, maar zelfs ook nog. Van verder terug, de Tweede Wereldoorlog, er zijn hier zoveel oorlogen geweest de afgelopen eeuwen. Uh, dat, er, uh, ja, dat is in de cultuur gaan zitten, uh, het wapenbezit. Uh, ik, heb, ik heb hier met een expert een keer gesproken en die zei ook van ja, weet je, mensen uh, vooral na al die oorlogen hebben het gevoel dat ze zichzelf moeten beschermen. Ja. He, wat, wat op zich ook, ook best logisch in de oren klinkt. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld in Bosnië dat veel mensen na de oorlog uh, hun wapens uh, in de tuin hebben begraven. Of in, in de kelder hebben verstopt. Uh, voor het geval dat uh, er weer opnieuw oorlog uitbreekt. Kijk, uh, ja. dat, daarmee leven ze hier toch, toch nog steeds wel. Het is, het is nog te kort geleden. En daarom zoveel veel wapen bezitten. En dat is allemaal ja, heel veel illegaal. Want het mag niet. Ja, Laten we duidelijk zijn, de regels zijn hier ook gewoon, je moet een vergunning hebben voor een wapen. Um, maar ja, het zit, zit echt wel een beetje in die cultuur. En, en die jongen van, van uh, die wapenexpert vertelde mij ook dat hij bijvoorbeeld, uh, uh, hij groeide op in, in voormalig Joegoslavië En hij kreeg uh, op school, kreeg die uh, wapenles. Dus, dus uh, hij leerde daar uh, wel aan de hand van plaatjes. Hij, hij was een jaar of dertien. Hij, hij leerde niet echt meteen schieten. Maar een ze, wat voor wapens zijn er? Hoe moet je ze onderhouden? Hoe moet je bedienen, schoonmaken en dat soort dingen. Dus ja, ja dat, dat, wordt, uh, dat is het overigens nu niet meer zo hoor. Dat het op school uh, wordt, uh, wordt geleerd. Maar uh, dat, dat, dat is erin gaan zitten in de cultuur. En uh, mensen vinden het ook uh, vrij normaal om een wapen te hebben. Dus ook wel ja. veel. Ja, ze willen. De meeste mensen willen hun wapens niet inleveren. Nee, maar in Servië is natuurlijk ook inderdaad de angst voor oorlog... waar het in Amerika vooral het beschermen van je, van je eigendom is... Dat, dat mensen wapens hebben. Mitra, dank je wel, want het, het uur zit er alweer bijna op. Ja. En uh, we horen jou vast volgende week of in de weken uh, daarna... weer met je berichten uit Servië. Dank daarvoor. En um, ja, het eerste uur, zoals gezegd, zit er bijna op. In het tweede uur gaan we verder en bellen we onder andere... met de Filipijnen, met Bolivia en Curaçao. En gaan we het... He hebben over goede doelen en over muziek. De wereld van Philemon.